7 uur. Dit is Caroline Baring met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland is een straaljager neergestort bij een snelweg. Volgens de BBC zijn er zeven doden. Het toestel deed mee aan de Shoreham Air Show, een vliegshow in de buurt van Brighton, en maakte daar een looping toen het tegen de grond vloog. Het vliegtuig raakte een aantal auto's en de crash veroorzaakte een grote vuurbal en flinke rookwolken. De straaljager is een hawker-hunter uit de jaren 50. In 2007 stortte tijdens dezelfde luchtshow ook een gevechtsvliegtuig neer. De vlieger kwam daarbij om. De Italiaanse kustwacht is met zes schepen uitgevaren... om duizenden bootvluchtelingen te redden op de Middellandse Zee. 3000 vluchtelingen in 18 bootjes... hebben onderweg van Libië naar Italië een noodsignaal uitgezonden. Behalve de Italiaanse kustwacht... is ook een militair schip uit Noorwegen naar de vluchtelingen op weg. Volgens de Verenigde Naties zijn dit jaar... al ruim 260.000 migranten de Middellandse Zee overgestoken. Boeren die last hebben van een muizenplaag mogen de komende maanden gif gebruiken. Staatssecretaris Dijksma heeft daar toestemming voor gegeven. Sinds afgelopen winter veroorzaken grote aantallen muizen voor miljoenen euro schade aan weilanden en gewassen. Het inzetten van roofvogels, zwavel en speciale machines heeft niet geholpen. Daarom mogen boeren in Noord-Nederland nu een chemisch bestrijdingsmiddel gebruiken... om de wortel- en aardappeloogst te redden. Er komen extra controles op internationale treinen in België...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 Het weer, het is zonnig, de temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Vanavond weinig bewolking en het blijft nog lang warm. Morgen eerst nog zonnig, later op de dag neemt de bewolking toe. Dit was het NOR. In Circus Antwoord ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Maar weet je nog hoe de top 3 van uh, vorige week eruit zag? Nou, hier komt hij. Nummer 3.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 Uh, die had de 56 e plaats in de Britse hitlijsten, Maar de opvolger, Nobody to Love... komt op 19 april 2014 van niets of nummer 1 binnen in de Britse lijst. En in de Nederlandse top 40 komt dat uh, nummer tot aan de 7 plaats. Uh, met Changing, waarop uh, ook uh, Paloma Faith te horen is, uh, scoort het duo. Uh, eind september hun tweede hit. Nou, dit keer uh, gaat het duo samen met uh, Ella Henderson... In een prachtige samenwerking. En uh, dit zal dan hun derde hit uh, kunnen gaan worden. En dan heb ik het uh, over de single Glitterball. Sigma samen met Ella Henderson op 37, nieuw binnengekomen deze week. Glitterball. Like a real lady I keep you at the cold I give you all my time, baby Deze week van 31 naar 35 in hun uh, tiende week dat we erin staan. New York samen met Chris Brown. Five more hours. En de volgende die nieuwe winnekoop met Sigma samen met Ella Henderson, Glitterball, 37...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 I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide She's something mystical, they call her lies to say So far from typical, but take my advice Before you play with fire, do things wise And if you get burned, well baby, don't you be surprised drink, drink, drink. Deze Robin Schultz, 33 Sugar. De 32 notering slaan we open, dus als zitten blijven. Ja, daar hebben we de film van deze week zes weken lang staan, zitten de lijst. Demi Lovato, Cool voor de Summer. En nee, we gaan door met de 31. Er zijn een paar dames bij elkaar. Little Mix, Black Magic.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 Deep deep your love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 I'm blessed to have him Plus I keep the nana real sweet for your eating Yes, yes you be the mouse and yes, I be respecting Whatever that you tell me Cause <laughs> it's pain you be spitting <laughs> Oh, Best believe that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 Keep them please, rub them down, be a lady.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 Nou, voor de, van het, voor de ontwikkeling van de app was Lovato zelf betrokken. Zo gaf ze adviezen, hielp ze met een kledingkeuze, gaf ze ook haar hondje Bobby een plek. Nou, de app is verkrijgbaar voor iOS en Android. Ik weet niet of ik hem ga downloaden, maar weet je, misschien vind jij het leuk. Gewoon doen. Veel je lekker spelen met Demi Lovato. Hé, hey, nieuwe track dan van Felix Jean...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 Find the words and just go, just go.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 That your booty go, I wanna get inside it Run away for a few days. Think about love, baby touche. Tied up like a shoelace. I don't like it, I don't like it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 Yo no subas Estaba... en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 Je hebt CFM's antwoord bij de Euro Breakdown. Tot straks. «Рецептор Текналоджи» приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».